Probeer jouw probeer, tijd ja uh, ja niet te verknooien, alsjeblieft. Wat wij nu doen hier, ga over de hele wereld, jij vindt het niet. Bovendien, ik wil nu af, afronden, misschien op de tweede gedeelte van de les. Misschien ga ik vertellen over Sukkot. En ik wil vanavond vertellen, als het mij lukt, qua tijd... Iets wat nergens in de wereld kan je horen. Ik heb het ergens in het diepste geheimen van Zogar gehaald. Nou, en waar kan je het horen? En dan zal je echt zil, zinvol horen iets van Sukkot. Wat Sukkot is. Wat Sukkai is. Wat die geloofhut is. Wat zijn de gasten die komen dan? Abraham, is, Isaac, de zeven gasten die komen daar. Geen mens, geen rabbi heeft mij ooit verteld. Niemand begreep dat. Duidelijk, met al hun kennis is het 0,0 wat ik verder kan vertellen, wat mij gegeven is. Daar kan je leven van halen. Duidelijk, en niet alleen dat intellectueel, dat onzin wat ze allemaal aan jou kunnen vertellen. Dat Dat is dus alleen voor kleine kindertjes wat zij vertellen. Duidelijk. Nee, ja, dat is niet vernoemd. Oké. Marco heb ik nu aangesteld als. Als de. Opa's dat ik dat hij mij corrigeert. Als ik een beetje iets ga vertellen. Om niet door te slaan. <laughs> <laughs> Anders voel ik mij een beetje als michtiger. maar okay. dat doet hij niet. Dan, de, de linkerkolom. Probeer absoluut in. absoluut in. Uh, concentratie houden, overwin jezelf, dat is de hele bedoeling, als je je mond open, probeer nou een keertje komen hier, waarbij je geen woord spreekt, en je zal zien dat het niet lukt, jou. ja, ik zie wel een paar mensen die proberen dat wel te doen, dan, dan, dan, dan ben je echt hongerig naar het leven, als je gaat praten, dan ben je, dan het, doe je aan jezelf, en aan anderen doe je dan, ja, dat op die, op die, op die, op die momenten, doe je uh, echt uh, kwaad aan de anderen, eigenlijk Probeer het ook. Geen woord. Probeer het. Een andere keer. Ik zeg het eerlijk. Niet dat het zo so persoonlijk ik. Probeer het volgende keer. En ook Larissa. Probeer het volgende keer niet Alleen met je gebaren misschien wat Jij zal enorm veel winnen. Dat is een goed advies. Advies uit vriendelijk advies. Federka, drie. De regel drie. De linker kolom. Velojek shelacha anu omrim. Fir kan. Vsjees be arihan Galgalta ve Ula Ule el amarno. einbo. Fijf. Ella achap. Sche hem. Mechat zit Hier heeft je ook een geweldig principe waar wij het ook. Have we had, but that illustrates us. Let's go. We will not be and let it for you be a bezwaar. Let it be a bezwaar. be we will say here, here, here. We that Arihant Pin is a great place be in that Pin is a that Arihant Pin is a great place to that Pin is. Galgalte betekent ketter. En einaim betekent ogen in het hoofd. Dat Arihantin heeft ketter en hoogma. Of een an andere woord is galgalte en eenaim. Dus het schedel en de ogen. maar daarvoor, boven, bovenaan, hebben we gezegd. She'eenbo Ja, wat we hebben boven gezegd. Dat die heeft alleen ten aanzien van de ketter hochma. Want het is allemaal één partsoef ketter. Dat hij heeft alleen maar achap, alleen maar, wie is Alleen maar, binnen malchut, Ja of niet? Kijk, er bestaat, kijk, bestaat ketter. In de ketter uh, a... is atik. En wanneer toen de mal goed van Simzum Alef steeg op onder de Chogma, dan de binazierampien en Malhoed van de ketter daalde af naar de, onder, ja, naar de onderste traptreden. Really. Dus, en dat werd genoemd dat daarvan van de binazierampien en Malhoed werd opgebouwd wat Arikantin. Dus dat zegt u ons nu. Dat, en dus dan eigenlijk dat de, de, de, de Arikantin, de hele Arikantin. Ten aanzien van de uitjik is alleen maar binazeerampien en mahoed. En binazeerampien en mahoed betekent wak. Betekent zeven onderste sferot. Duidelijk. En zeven onderste sferot betekent alleen maar wat. Betekent zeerampien van die traptreden. Oftewel de goof, de lichaam, het lichaam. Maar geen hoofd. Ja? Als het geen hoofd is. Als het alleen maar een lichaam is, betekent dat je geen hoofd hebt. En een hoofd betekent ketter. Ketter gehoogma, ja, oftewel galgailte ge en inaim, oftewel uh, scheidel en ogen, betekent ketter hochma. Dat is wat hij zegt. Dat het moet bij jou geen bezwaar oproepen, zegt hij. Dat dat uh, nu zeggen we, dat de dat die, dat die heeft ketter hochma. Ja, dat is ketter hochma, nu, nieuws wat we daar ketter en dan een derde van die binals. Maar hij zegt dan. Sche, um, terwijl boven hebben we gezegd dat hij alleen maar agap is, alleen maar aghab dus alleen maar binazir en binnenmaal goed of ozen gotempe Shehem mag het ketter dat achton dat dat is de onderste, het onderste gedeelte van de ketter. ja of niet dus de pin is eigenlijk de onderste gedeelte van de ketter, zeven onderste en dus hoe, kan, hoe kunnen we dat rijmen Punt ki zes. klapei atik. Let nobody else tell. That is a bizarre principle. Heist like that much earlier. Ki klapei atik ein lo ahab. Am nam klapay zeyf atzmo. Gu gal galta ve ein naim ve haser ahab. Kegna vadiseth. Ki fzes klapei atik want ten an zin fand atik dus van, de, van die ketter gochma, de ware ketter gochma van de, de kwartsoef ketter. Ten aanzien van de atik, een loyal achap, heeft die alleen maar achap. Ja of niet? Atik is ketter gochma, ten aanzien van de atik, heeft die alleen maar onderste gedeelte van de atik, heeft die alleen maar achap, alleen maar binnen en binnen allemaal dus geen hoofd. Am naam klapijat maar ten aanzien van zichzelf, hoe Galgalta Weynaim heeft die wel Galgalta Weynaim? Wat blijft bij hem nog in de trap van de Arihan Welke sferot heeft die? Kijk, dat is. Hoe zeggen we, hoeveel sferot zit in de partsoef? Hoe kunnen we dat meten? Aan de hand van wat? Wat moeten we weten, hoeveel sferot zitten in de partsof? Huh? Maar hoe moeten we weten? Hoe moeten we weten? Hoe kunnen we dit weten? Nee, maar hoe kunnen, aan welk parameter, aan welk, aan welk ding, aan welk sfera kunnen we zien hoeveel, hoeveel kelim uh, zitten in een traptreden? Nee. goed, iemand heeft gezegd. Ja, iemand heeft gezegd daar ook. goed, natuurlijk, of er het er daar waar staat Jezot. Attractie is Kunnen we zien aan de hand van de, als we kijken naar waar staat de attracties zo, of goed, zoals we zeggen, dan kunnen we zien wat zit er wel in de trade. Dus alles wat boven de attractie zo, dat is zit in de traptreden. En alles wat onder is, is uitgevallen in uit de traptreden. Iedereen ziet het? Kijk, als er uh, miftega dichtdoende miftega staat nu in pins groen, groen knopje, staat nu in, in een derde van de bina. Dan betekent alles wat eronder is, daar zit geen licht. Het is, het is, dan, niet, het, het is dan gevallen in een ander segment van de partsou. Eigenlijk. in ja, Geest het Gorativer het gevallen daar naartoe, net zo goed is zo, maar dat is dan behoort niet bij de traptreden. Het is wel traptreden, dat is heel een part. Soof, maar daar zit, dat behoort niet bij, be in de traptreden zit alleen, wat is nieuw, zit in de traptreden? Alleen wat tot van boven, van boven de begrenzing. Dat is de grens, de grens is de aterritie dan wat zit dan in de traptreden? Ketter, Chogma? oké, okay, een derde van de Bina, dat zijn we zo. Maar Ketter en chogma zitten wel in de traptreden. En de rest is, is niet in de traptreden. Iedereen ziet het? Dus aan de hand van de begrenzer, aan die, waar staat die begrenzing, dan kunnen we altijd zien hoeveel zit er wel in de, in de traptreden. En wat eronder, dat is nog niet, die heeft, dat heeft nog geen kracht om, om binnen te komen in de traptreden. Hoe meer Sfierot, hoe meer kilim zitten boven die ateret jesot, aan de hand, hoe meer licht kan het ontvangen worden. Dat is eigenlijk eenvoudig. Deinig? Dus wat zegt hij ons? Amnam uh, echter Klappéi zeven atsmo ten aanzien van zichzelf, Arichanpin, kijk, Arichanpin nu ten aanzien van zichzelf. Zijn eigen ateret jesot of begrenzing staat... In de onder de Hochma. Ja, we hebben in de, der einde derde binnen nog opgetekend. Dat is gewoon methodologisch beter. Maar hij zegt onder de Hochma, dus ten aanzien van zichzelf zegt hij, hoe Galgaita-winnaam is hij, Pin, is Galgaita-winnaam is alleen maar ketter en Hochma. Wat heeft die nu Arikantin? Hij heeft niets anders, hij is so alleen maar ketter oh, en Hochma. Einde derde bina moet je niet zo so zien, dat is niet zo so, so belangrijk. Dus omdat je een, een derde vindt de Bina die kan naar beneden en naar boven, dat is alleen maar gesedien. Dat is, uh, maar chokma. die heeft een aanzien van zichzelf, heeft alleen maar chokma. zie je dat? En alles wat, alles wat onder die, onder die ge, dichtdoende Miftige is, behoort nu niet tot hem. Ik bedoel, het is van hem, zijn keelie, maar zij zijn, zitten niet in de trade. In de trade is alles wat boven die... Boven die begrenzing, En daar zit alleen maar ketter Dus wat zegt hij ons? Ten aanzien van zichzelf heeft hij wel geld te hem. Dus ten aanzien van zichzelf heeft hij wel ketter hochma. We gaan zeer en er ontbreekt hem aan achap, aan zijn eigen achap, aan zijn eigen bina-zirampien en mal goed. Iedereen ziet het. Ten aanzien van zichzelf heeft je wel ketterhoch maar, maar de rest ontbreekt het hem. Waarom? Het staat onder de Malchut, of onder de Atheratis. Maar ten aanzien van de uh, Aitik, is ze alleen maar uh, uh, Achab, oftewel Pina, Pin Pinin Malchut, die onderkwamen, onder het hoofd kwamen, vanuit onder het hoofd kwamen, van de Arie -Pin. Wat wil daar daarmee zeggen? Er bestaan in alles wat we leren, in het geestelijke. En daarom is het zo, men leert het niet, omdat men wil niet, wil niet nieuwere smaken ontvangen. Natuurlijk, wat de boer niet weet, wil die niet. En in onze wereld, zo so heerlijk, zo so heerlijk, en so heerlijk uh, in de zitten, in, in de moraas van onze wereld, zo so gezellig, we weten alles. We het, het is zo so gewend aan de mens. We weten precies de, de, wat hoe dat zit we willen geen andere smaken ervaren. Eerlijk, Het is net als wat ik jullie vertel. Is dat net als ja, als ik alles vertelde. Als iemand zit in de gevangenis. Hij is geboren in de gevangenis. En men zegt hem. Nou kijk de deur gaat open. En hij zegt ik wil niet naar buiten. Waarom moet ik daar al die lawaai daar buiten. In de vrije wereld. Ik zit hier gezellig. Ja, Mijn vader was hier geboren in de gevangenis. Ja, mijn grootvader, waar allemaal waren hier vandaan. Ik wil niet, ik <coughs> ken dat, ik ken niet precies dat de roster van de gevangenis. Kan niet, niet. En wat mij geeft met dat linzensoep een beetje, dat vind ik erg geweldig. Dat is ook de mensen in onze wereld, wil niet ervaren. Deilig. En daarom wat we doen nu is, de smaak van, van de, het ware bestaan, van, de, ja, deilig, van het licht, dat is wat, wat moet je dat aanleren jezelf. En daarom is het belangrijk om niet te spreken. Vroeger had ik het nooit zo so opgelet, maar nu probeer niet te spreken. Je kan het altijd en moet je niet denken dat het niet gezellig. Dat laat ik dan zien dat ik niet zo so, sociaal ben. Dat is niet absoluut niet belangrijk. Dan kan je altijd afspraak maken later buiten de les om. It, maar op de les moet het net zo so stil zijn dat wij horen de. En een mug ja, een mug buiten ergens uh, vliegen zo moet het zijn, en zo was het ook op de lessen van Ari Eindelijk, en daarom alleen maar Rabbi Vital Geim Vital kon verdragen die lessen van Ari en dan begrijp ik dat jullie, dat jullie praten omdat jullie kunnen, sommigen praten meer omdat jij kan niet verdragen het geestelijke Eindelijk, dat van binnen de verzet komt Facetten, dat is ook begrijpelijk, maar probeer jezelf te overwinnen. Okay? Dus wat hij zegt nu, hij zegt nu dat Arihant Pin heeft twee facetten, ja, twee verhoudingen heeft hij. Algemene verhouding heeft hij tot de, tot de Attik. Dus alles heeft in zichzelf twee aspecten: algemene en het bijzondere. Dat moet je goed doordrongen worden daardoor. Alles heeft twee. Als je alleen maar kijkt vanuit één perspectief, wordt nooit iets. Ook in onze wereld moet je alles op dezelfde manier doen. Algemeen en bijzonder. Duidelijk, als ik bijvoorbeeld loop op straat, gaan we ergens wandelen. Met mijn vrouw bijvoorbeeld, gaan we ergens wandelen. En we gaan wandelen zo, en dan ga ik zo, nou, wat, wat, wat heb ik daaraan, of daar of zo. Maar het is algemeen en bijzonder. Ik weet dat ik dat heb ik nodig ook, om een beetje... Lucht, frisse lucht te krijgen, et cetera, maar altijd verbind ik het met het algemene, of met het bijzondere. Op die manier heb je verbondenheid met alles wat je doet. En dat is wat hij zegt ook over de, over de Arigampin. Ten aanzien van, van de Atik, is Arigampin alleen, alleen maar zat. Oftewel, binazirampin eenmaal goed. En heeft geen hoofd. Ten aanzien van Atik. Maar ten aanzien van zichzelf heeft hij natuurlijk een hoofd. We hebben gezien. Ten aanzien van zichzelf heeft hij ook alle, alle dienst verrood. Ja, in plaats van mal goed heeft hij dan een aterenties Dus als hij heeft dienst verrood, Dan heeft hij ook altijd zijn eigen ketter. Hochma. Iedereen ziet het. En, en hij heeft geen zeven onderste van zichzelf. Niet in de toestand wanneer de zijn, wanneer hij alleen maar katnoet heeft. Dus wanneer de mal goed staat eh, onder het hoofd, dan heeft hij alleen maar kettergochma. Maar de rest is nu buiten gevallen. Er is geen kracht om dat te doen. Dat is wat hij ons uh, tussendoor even heeft ons bijgebracht. Negen. We zijn schommel. We gaan hoe te gaan. Ganis kula En dan moet het laatste woord moet beginnen, begonnen woord beginnen, moet je beginnen met de bet, met de letter bet. See? Ja, zo so, ja, uh, Dana. Het laatste woord. Het laatste woord van de rest de regel 9. van de regel 9. Van de regel 9. Yeah? Ja, bet? Oké. Okay. Oké, okay, bet. Bij mij staat het mem Als bij iemand iets anders staat. Bet moet het staan is laatste woord in de rechel neemt het bets. We ze schouwen we er een misteh, een schouder, een schouder, een schouder, een schouder, pin schouder, een schouder, een schouder, een schouder, een schouder, een gam Gar de or orot. We achab de kili. Twaalf. We hem hahej shebo nig Nignazu. kola orot de gar. Hen tin Gar de nishama, We gar de chaya. We we gar de jehida. Eerakandacht. Wat hij ons nu vertelt. 9. Uh, nee, we zijn en dat is wat hij zegt. We hoe miftigen en die miftigen. Die sleutel. Ganias Kula Beghala Gade is verborgen, helemaal verstopt, verborgen in een, in in, in, in in een, in een, in een, zelf betekent uh, de merkava, de drager van datgene wat daar is uh, verstopt, lichten die daar verstopt zijn. Let op, dubbele punt. 10. Ki Arihampin heet oh. ziel de abuwa want Arihampin heeft voortgebracht de hogere abuwa En dat heb ik hier links opgetekend. Eigenlijk moet het gewoon daaronder, maar we kunnen dan niet. Uh, om gewoon vanwege de breedte van het bord heb ik alleen links het opgetekend. En dan is het precies op dezelfde manier. Kijk nou, malgoed. Kijk, okay, keterhochma hebben we hier. En dan ziet het dat malgoed zit wel van dit simtoom alf, Niet eigenlijk van simtoom Alef. Het is niet meer van simtoom Alef, maar dan als simtoom Alef. En dan zit malchut, malchut, kunnen we zeggen, niet van synsom, Alef, misschien malchut, malchut van Arihampin, zit binnen de roos, binnen het hoofd van de Arihampin, binnen de roos van de Abowim. Dus dat is de volgende partzu links, dat is partzu van Bina. En de Bina is not so, net zo, net zo so opgebouwd. Kijk, kijk nou goed, kijk nou goed, net zo so als Keter werd opgebouwd uit hoeveel partsofien? Uit de keter. Uit Atik en Arihantin. Ja of niet? Precies hetzelfde is het hier. Kijk nou. ketter Chogma. Links partsof. Keter Chogma, dat is Abawim. Het hoofd van de Abawim. En, en onder hem zijn de van de van de Bina die vallen. Onder de trap treden. Waar de zwarte knop staat, links. Uh, in op, de linker, op de linker grafiek. En ook hier precies dezelfde structuur als daar. Dus kijk, wie valt onder de ketterhochma van de Bina? Valt? Partsufim, partsuf, Jirsut. Ja of niet? Jirsut. Net zo so als, als bij de uh, ketter, partsuf, ketter, daar viel uit de ketter, uit Keter Gochma, uit de Atik, viel uh, de, uh, de de, de, de binaseerampin en mal goed, en daar werd, en dat werd pin. Precies hetzelfde hebben we nu hier links, Ketter Gochma, en daar staat de Malchut. verborgen daar, Malchud, van de uh, hoofd van de pin. die zit daar verborgen. Op welke manier, hij zal ons vertellen. En dan de, de rest is dan de uh, arrihantin en ook die wordt dan opgebouwd uit tiensferoot ja op zichzelf staande arrihantin heeft ook tiensferoot net zoals arrihantin en heeft ook michtige uh, heeft dan hier en openbrekende en dichtdoende michtige bij hem kan ook die van uh, boven naar beneden gaan die, dus zijn hoofd, zijn, ook heeft die hoofd, zie je dat, ook heeft hoofd, middenstuk en onderstuk. Het hoofd bij hem is ook, uh, ook lucht. Op dezelfde manier, allemaal dezelfde lucht, oftewel alleen maar gesadim. Duidelijk, waarom? Omdat, zo is het opgebouwd, zit, zit die, die dichtdoende dicht, dicht miftige, zit altijd onder, de, onder het hoofd. Daarom zit, en dat middenstuk, geest het van de Pin. die moet het hebben, die moet hoogmaar ontvangen. Voor wie? Voor onderste gedeelte. voor om door te geven aan de lagere traptreden. Dus, zie je, precies dezelfde constructie nu van de Bina, hoe de, de Partsouf Bina is opgebouwd. Die bestaat ook uit twee, zie dat? Kijt er uh, en uh, en de En dan zien wij kijk nou goed, en dan zien we precies dezelfde verhouding, dat het abevojima is net zo so, so, uh, so opgebouwd als atik. Duidelijk, bij atik komt geen malgoed meer uit het hoofd. En ook bij de abevojima zit, ook altijd zit, de malgoed zit altijd in het hoofd. Duidelijk, het is natuurlijk niet dezelfde, niet dezelfde malgoed als bij atik, natuurlijk. En natuurlijk, zijn ook, we zullen zien, zekere bewegingen, zullen zijn, maar die blijft wel, um, die blijft altijd in het hoofd van uh, uh, Abou Yima staan. En dat betekent altijd, Abou Yima zijn altijd ingericht alleen maar om, alleen maar chassadim. Duidelijk? Waarom kan nooit Godloed krijgen? Abou Yima? Wie kan wel Godloed krijgen? Van de Bina? Hier is het. Dus duidelijk, net zoals Arihant -Pin. Pin. is kenbaar. Dus het hoofd van Arihant Pin, hebben we gezegd, is kenbaar. Duidelijk. Kenbaar waarom? Die Miftega kan, Alter so, die kan altijd, uh, altijd naar zijn eigen plaats gaan. Waarbij dan de, uh, de het hoofd van de Arihant kan aangesloten worden aan de rest van de partsoeg. En dan kan de Gar dat, licht en gar ontvangen worden. Duidelijk. Zo so precies hetzelfde is het hier met de Bina. Het hoofd van de Ierszoet is ook kenbaar. Aboeima niet. Aboeima, okay, kijk nou, Aboeima niet, want Aboeima is net zo verstopt als de Atik. We maar de Ierszoet kan wel, die heeft ook drie delen. Hoofd, middenstuk en onderstuk. Als alles nieuw is opgebouwd uit drie stukken en als er genoeg kracht is, genoeg, genoeg uh, man komt, dan is de is. ook opgebouwd uit de ateretisod. Hij heeft ook geen, geen kijk nou, een hele iersod, hij heeft geen goed, de goed in zichzelf. Nou, hij is dus, hij is kenbaar, dus de malgoed kan, de not, kan wel naar beneden komen, betekent dat het hoofd, de kelim van het hoofd, dus ketter, gochma, kunnen zich aansluiten aan de rest. Nou, als het hoofd kan zich aansluiten aan de rest van de kilim, dan kan gar ontvangen worden, dan kan ook licht, gochma ontvangen worden in het hele partsoef, in de hele parzoef. Oké? Okay? En zo zullen we zien, ook alles zo op die manier is opgebouwd. Eh... <coughs> uh, uh, Tien. Tien na de dubbele punt. Of oh, heb ik dat negen nog niet vertaald? We zitten nu bij Gam. Huh? Gam. Waar zitten we? Gam? Gam. Gam, Gam. oké. Dus, nog een begin ik met tien nog een keer. Ki Arihantin, want Arihantin heet ziele Aboujima. heeft uitge. Heeft uitgestraald abouima de hogere abouima Hoe heeft hij dat gedaan? Door, kijk, door het Arihan heeft hij de, via de middelste lijn, eerst rechts en links, waar de Miftega, kijk naar de Miftega. De ene die verstopt, en de andere die openstelt. Verstoppende uh, uh, Miftega is, maakt Katnut, rechterlijn. De, de Open, openbrekende miftige, die maakt aan de linkerkant, de linkerkant gadloot. Dus die laat ligt als het ware doorlopen. Maar men, men voelt het niet, net zo die soort voelt het niet. Dus dan gaat het, en dan komt in plaats van de, dus dan komt dan tussen die twee, komt dan de middelste lijn. Hoe? Zullen we leren. En dan de, die, via de middelste lijn gaat het naar beneden. En die gaat naar de atheritiesod. En atheritiesod heeft ook twee ...heeft ook twee punten zichzelf, heeft, dan, heeft in zichzelf ook uh, rechts en links zo'n twee puntjes. En dat er het is, zo geeft het door aan wie? Aan, aan de ketter van de, volgende, van de volgende, dan aan de volgende traptreden. De volgende trap is de ketter, ketter van de Abouima, precies. Duidelijk, en zo, maar ik kon het niet gewoon zo optekenen, verticaal, daarom heb ik het zo op die manier opgetekend... Uh, uh, Horizontaal, gewoon links uh, van de kater, van het kater. Dus dat is wat hij zegt: uh, dat Arihantin heeft voortgebracht Abou hochre hogere Abou we gekak, gam, le en heeft ingekerfd elf, ook in de Abou heeft hij ingekerfd. Op, op welke manier? Begisaron gar de orot. Op welke manier heeft hij dat ingekerfd? Het is erg belangrijk. Ook goed ook goed opletten. Hij heeft nu ingekerfd Abu Met het ontbreken. Bij het ontbreken van. gar van lichten. Dus van, van die gar van lichten. Dat wil zeggen. neshama uh, haye van lichten. We ahab de kilim. En. Achab van Kilim. Er is geen Achab van Kilim. Kijk, alleen maar, alleen maar, uh, alleen maar de heeft alleen wat? Keter, Hochma van de Kilim. En heeft geen Achab van de Kilim. Achab van de Kilim, die daalden af van onder die Malchou. Dat is wat hij ingekerfd had. Dat is dat zwarte punt in de Abouhima. Dat is wat hij ingekerfd had. Op welke manier, zullen we, hij gaat ons geweldig vertellen, op welke manier, hij, hoe, hoe kon hij dan dat maalgoed daarin zetten onder de ketter en gogma? Gewoon kijken. En dat is wat hij zegt. En als we alleen, hebben we alleen maar ketter en van de kilim, dan hebben wij geen kilim, welke kilim hebben we niet in het trap treden. Alles wat buiten valt, hebben wij dan geen kilim, welke kilim niet hebben we niet. Van Binazi en pinnen, maar van Kilium. En, en met hen samen, door hun ontbreken, hebben we ook, het, het ontbreekt ons dan ook hier bij Aboema, van de lichten die ermee gepaard gaan. Dus licht van lichten, uh, gar, lichten van gar. Het is omgekeerde, uh, door de omgekeerde verhouding tussen lichten en Kilium. Uh, twaalf. Waarom hijchal? Oh, let op. Hier zit een hele belangrijk belangrijke dat ook. Waarom hijchal? En die let op. Die, Abba dus die kelim hochma van de Hillel Dat heet hechal. Dat heet de zaal. De zaal van de koning. Kijk nou verder. Dat is de zaal. En kijk nou voor de zaal is. Dat is trouwens de zaal waar, waar een ware hebreer. ik bedoel niet in, uh, mijn, mijn uh, broeders die dan alleen maar kinderlijk zich gedragen, maar ik bedoel de, de ware hebreer die dan echt weet wat betekent de Yom Kippur, die komt dan in de zaal. Dat is de zaal van de dat is de Heichal van Keter Chochma, van de Abouïma. Die gaat daarvan ervaren de smaken van het, van het hogere ga je daar ervaren. Dat is wat uh, de uh, bedoeling is van de Yom Kijk, en dat is Hegel, dat is de zaal. Dat is op parsouf Laten we nu over Parsouf. Abba, Abba Ima, natuurlijk. Dat is Abba en Abba. Ima. Dus hij is Abba en zij is Ima, natuurlijk. Noem huh? noemen we ook Abba. Beide, nee, hij is. Nee, nee, nee. Ab is then the tweede parzuf van de, ab, parzuf ab, that is chokma, van the Atik. No, sorry, sorry, van de Adam, Adam Kadmon. We speak in university in the absolute. Do you need to? No, no, no. And that is the zaal. This new, the keter chokma of the ab of yima van de bina, that hate the zaal. En de zaal betekent een soort merkava, de drager van het licht wat van boven komt. In de zaal zit wie? De koning zit, et cetera. Duidelijk, de zaal zetelt, de al het hogere wat van boven komt. Shebo, Nignazu, let op wat hij zegt, de waarin, Shebo, waarin, de zaal waarin, Nignazu, kolau Roddegaar, waarin zijn verstopt. Uh, verborgen, alle lichten van gar, alle lichten van gar zijn nu hier verstopt, wat in wat allemaal naar de schepping komt, hier, juist van, van, van wie komt het, van wie is de leverancier, wie is de door, door, door, door, doorgeef luik van, van lichten, abu of bina, ja of niet, bina, en dus de, gar, de hele gar zit verborgen in die Kether want die wordt dan weer verstopt door die, de, de, de de slot zit dan onder, die, onder de zaal. Hier begrijpt je dat de, de terminologie van de zaal die wordt die wordt die wordt gesloten etc. Daar wordt dus gesloten alle gars worden gesloten. Dus alle lichten van Kether Chochma binnen die naar de schepping komen. Die worden dan verborgen. Voor die, laat ik zeggen, voor. Uh, we hij zegt, alle gar's worden daar voor, verborgen. Hendertien gar in neshama, let op wat hij ons vertelt. Zowel de gar van de neshama, zowel de, de drie eerste lichten van de neshama, als die drie lichten van de chaya. En als drie lichten, als, zowel als de drie lichten gar van de yichida, alles wordt verborgen daarin. Hoe verborgen natuurlijk? De ene binnen de andere, natuurlijk. Dan de gar van de chaya is zijn verborgen, ver, verborgen binnen de gar van de neshama. Waarom? Deze zijn hoger. En de gar van de yichida zijn verborgen nog in de nog dieper in de gar van de huh? chaya. Oké? Okay? maar dat is allemaal daar verborgen is. dat is de zaal waaruit, waar alles is verborgen, en nu, gewoon onthouden, gewoon kijk daaraan en dat alles komt dan weten we waar we vandaan licht kunnen halen, ja op welke manier en waar we, ten eerste leren we waar we het licht vandaan halen waar zit al dat waar zit de de schat verborgen weten we dan ja, ik niet iets praten hier namens, wat is het? Dan weten we precies waar het zit. Kunnen we wel berekeningen maken. Kunnen we allerlei really, uh, steeds dieper gaan in onszelf. Om dieper betekent ook hoger. Dat is de zaal waarover sprake is. Dat is de hoge zaal, de meest intieme zaal van, van de schepping wat, uh, wat er is. En dan verborgen al die licht. Ve amru, ve amru, de ganis kula. Hij zegt, ve amru, ve amru. And hij said this over, de zogar, de ganis kula, dat alles is verborgen. Veertien. Hakavanahu, wat beteken dat? Let's go. Akavanahu, she arihan pin, him shih, vijftien. Gamphinat, heitata adi, atikle hechala da. We gaan beginnen. zes 16, als moche, hoe gaan we te gaan? En deze zin, zin, absoluut moeten we nu begrijpen, wat, die ons, wat staat, wat hier staat. Absolute concentratie, wat hij nu zegt en onderstreep the deze zin. Want hier staat een zeer speciaal iets uh, bijzondere. want kijk naar nou, wat hij zegt ons. Vierdien. Wat betekent dat alles Wat betekent nu dat al die lichten zijn verstopt nu in die abuim? In die ketter chokma van de abuim. Wat betekent dat? <laughs> Alle gar verstopt zijn. Let op. <laughs> Hakavanau, het gaat erom of de betekenis daarvan is. De zin daarvan is. Hakavana, kavana is. De zin daarvan is. Sharih en dat arich en pin die boven de abuim is. Natuurlijk. Him schi gamp genad heta, let op. Die trekt naar de aboïim. Hij trekt naar haar gamp genad a. Hij trekt ook uh, door, ook het aspect van de heta, a, de attic. Hij trekt nu dezelfde aspect, let op. Die van de heta, a, van het onderste letter, uh, he van de. Hawaïa, oftewel de aboe oei oh, sorry, de malchut Aleph, de malchut, de malchut, de echte malchut, die verstopt is in de atik, daarvan trekt die ook, natuurlijk die blijft op zijn plaats, maar een soort lucht daarvan, een soort kracht daarvan trekt die ook door van die attic van de onder het hoofd van de attic trekt die ook door naar de ketterhochma van de aboe ...en daarom zijn ze ook net zo opgebouwd... ...als de... Aan de, van, de, aan de ene kant, ...van de ene kant... ...die trekt ook dus... Uh, ...van de kracht van de... ...ware malgoed, malgoed de malgoed... ...wat zwarte punt staat... Uh, op, de, in de, op, de, ...op de tekening van de ketter... ...hij trekt het ook door... ...verder, want alles wat boven is... ...vindt natuurlijk... ...de... de, de uh, dezelfde structuur beneden... ...dus hij trekt het, hij is dan... ...tussen hen... Dus hij tre, trekt dan het respect van uh, de, de van de malchut de malchut trekt hij ook naar de ketherchomaf van de abu yima. Natuurlijk is het niet hetzelfde. het nee, is al secundaire werking. Ja, de ja de secundaire werking natuurlijk van de van de van malchut de, de, de malchut. Mal nee, ha, haar, haar grootste kracht is waar. Bij Atik, in het hoofd van Atik. Maar nu is hij natuurlijk, zij is verswakt, ten aanzien van de Abouhima. Maar toch, deze kracht bestaat. En wie brengt dat? Wie, wie haalt het naar beneden? Arichan Pien, want hij is hoger dan de hij, hij gaat dan dat inkerven, die Abouhima, dus de hoger Bina. Hij gaat het inkerven met die malgoed, die dan overeenkomt met die malgoed van de uh, Malchut de Malchut, die staat in het hoofd van de Atik. Dat is aan de ene kant. Dat is wat hij doet bij haar. Bij haar. En verder, kijk nou verder. We gaan en, en nog iets extra. Dat doet hij bij haar. En we gaan dat En ook zijn eigen eigenschap. Ja, eigenlijk. Er zijn twee eigenschappen in de ketter van de Atik. Welke? Atik drukt zijn stempel op alle partsufiën, let op, en de Arigampin drukt ook zijn stempel op, op, op, op alle partsufiën, op welke manier? Het hoofd, Keter, Gochma, die wordt, ja die drukt stempel overal, in overeenkomstige, op de overeenkomstige plaatsen, in andere partsufiën, en Arigampin, die drukt zijn stempel in de in de Achab, dus in de Binazirampin, eenmaal goed van elke partsufiën. Absoluut logisch. En dat is wat hij ook gaat doen. Veganpina dat is En hij dus brengt, uh, trekt naar de uh, naar de bina, dezelfde van de bina, ook het eigen aspect. Dus eigen aspect. Wat is eigen aspect? Dat is wat we op parallel met de Pin. en parallel in de the, in de the in de in de bina, partzu bina Abowi, we staat parallel met de Pin. Jezus, ja of niet? Het onderste gedeelte van de hele part, van de Bina. Dus die gaat hij ook naar dezelfde manier opbouwen als hij is. Hoe? Shohua Miftecha. Hij is Miftecha. O Arihan, Arihan is opgebouwd naar de Miftecha. Dat wil zeggen, geen Malchut meer bestaat. Duidelijk. En alleen in plaats van de Malchut komt dan de Jesot, Ateret Jesot. Duidelijk, en dat, uh, dat is wat alle, alle uh, grote goddelijke mensen uitverkoren, die allemaal schreeuwden van, er is shalom, terwijl anderen vechten met elkaar en, en, en vernietigen elkaar, en zij zeggen, er is shalom, want hij ziet van binnen shalom, en hij ziet van binnen, van binnen dat de, van boven wordt alleen maar het goede gegeven, hoe kan je dat zien wanneer de oorlogen zitten? Er waren ook een geweldige geweldige uh, uh, uh, profeten en gewone, zeer grote rabiers ook bijvoorbeeld, ik zeg niet met andere volken, dat zeg ik ook, maar die, die ook in het, de meest benarde situatie ze waren vrolijk. Want wat, wat is het nou, lichaam? Wat, is het, wat, is het aan, wat doen ze aan mijn lichaam wanneer ik van binnen zie? Degene die, die mijn lichaam bedrukken, die zijn slaven. Ze zij zagen dat allemaal, dat het zo was. Nou, wat wat? En terwijl hij, zij van binnen zichzelf, konden dat zien. deze Dat mechanisme, dat geweldige mechanisme van dit pin dat overal is, eh, uh, eh, uh, uh, we zeggen dat. Uh, huh? ...in elke pensum aanwezig is... ...en betekent dat ook... ...en als je dat leert, dan weet je dat het zo is... ...en dat is waar ik aan toe gekomen, gekomen ben... ...dat elke mens heeft dat in zichzelf... ...absoluut elke mens... ...duidelijk... ...en het is verschrikkelijk... ...om... Het is ...verschrikkelijk geweldig om dat te ervaren... ...en ik weet dat het zo is... ...ik ervaar dat wel... Dat ...doet je niet hoe... Maar ik ervaar daarom, heb ik absoluut geen voorkeur voor welke, welke bevolkingsgroep dan ook meer. Duidelijk, absoluut niet. En ik heb geen voorkeur voor die, voor die, voor, nou, ook niet voor, duidelijk, voor mijn broeders of, of die broeders, voor iedereen voor mijn broeder, want iedereen die dat soort mechanismen in zichzelf uh, leert ervaren, is is my broeder? waarom betekent dat? Naar eigenschappen, we gaan elkaar, we gaan uh, op elkaar lijken. Duidelijk. Dat is een beetje, dat is zo, so, gaan we verder met, dat, met de reddingsformule. Ik wist niet of ik het zou ooit kunnen. aan iemand, uh, bovendien ik ook groei, geweldig, snel, nu, juist dankzij jullie. En jullie kunnen ook mee profiteren van wat ik voel. Als ik doe nu, na drie maanden ben ik een totaal andere persoon. Ik bedoel, extra. Jullie kunnen naar mij, kan je natuurlijk zien, kijken naar mij en dan denk je, oh, nou, het is een beetje, een beetje zo, een beetje, baard is wat, wat langer geworden, de haart is een beetje langer geworden, een beetje brutaler geworden misschien. Ja, ja, of minder, of een beetje vetter geworden, maar jullie dat kunnen niet zien. Nou, niet ik, maar wat de Torah doet, doet met mij van binnen en daarom zeg ik profiteer daarvan niet van mij van, mij, van mijn, mijn malchut de malchut is ook verstopt daar. ja net als van iedereen van jullie en nog dieper verstopt daar laat ik niets van jullie aan jullie zien waar mijn malchut zit dat is ook niet belangrijk, dat moeten we altijd verstoppen niet spelen maar verstoppen want daar ben niets eraan maar ik laat aan jullie ook ik als ik met jullie in de les ben of my, de hele voor alle verhoudingen die ik met jullie heb ook zelfs via de e-mail en alles. Dan ga ik, nie, ga ik geen e-mailtje doen. Voordat ik mij ga instellen. Let op. Als of, en, en precies Of oh, in mijzelf. Precies hetzelfde. Dus onder de malgoed. De mal die in mij is. En zo moet je ook doen. In elke jouw uiting in je leven. Moet je dat doen. Welke, ber welke bericht jij ook ontvangt. Wat er ook in de wereld gebeurt doet er absoluut niet moet, absoluut niet jou onverschillig laten, dat niet, maar je moet het altijd gaan ervaren, elke gebeurtenis vanuit jou, vanuit die partsoef van die ingericht is door de mief Dan heb je baat in, Daar kan je, daarmee kan je oplossen, elke probleem, elke probleem. Elk probleem en ook elke in handel, in zaken, ook in jouw, in jouw zakenwereld, in alles. Voor Ari was het genoeg om tien minuutjes per dag ergens bij een visser eventjes paar woordjes uitwisselen. Van de viser, hij wist al, al de prijs en alles, hij wist wel direct om in beslissing te nemen. Genoeg was voor hem en de rest ging hij zich bezighouden met de met de leer, duidelijk, precies hetzelfde moet, jij kan het, oh, in alles kan je, kan je dan geweldige resultaten boeken, als je maar jou, jou richt op jouw onderste parsoef, dus van de partsof die net opgebouwd is als Arichantin. of en als hirsut. duidelijk en elke parsoef alleen waar de mifte staat dus waar de ateretjessoot staat en, en verstopt hoog, hoog Jouw uh, malgoed de En hoe meer jij dat doet, hoe vaker jij dat doet, hoe sneller je gaat vooruit. Okay. En als je hier komt, ook voor, voor de les, voordat jij hier in de, in de gang staat, doe dat, niet anders. Verstop jouw malgoed de malgoed zo, zo diep mogelijk, zoals, zoals we dat zien. Dan zal het je goed gaan. Dan zal het het meeste profiteren van. Wat jij yeah, doet. En nog eventjes. We hebben nu zo. Wil je. Ah, uh, hè? Nog verder? Sluis? Oké. Okay. Minila, nu uh, Minila even. Minila plaatsen. Oké. Okay.